3 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang op... als politiek leider van de Partij van de Arbeid. Hij legt ook het voorzitterschap van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer neer... en keert niet terug in de Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, um, waarom stapt Cohen op? Ja, hij is tot de conclusie gekomen dat het onder zijn leiding niet goed zou komen met de Partij van de Arbeid. De partij doet het slecht in de peilingen. De SP is er ver voorbij gestreefd. En er is ook sprake van afnemend vertrouwen in de Tweede Kamerfractie, in Job Cohen. Dat heeft hij zich natuurlijk de afgelopen dagen ook gerealiseerd. Nadat er eind vorige week veel kritiek op hem was gekomen naar aanleiding van een interview in het Dagblad Trouw. Ja, en dit week -einde en vandaag heeft Cohen zijn knopen geteld. En is hij dus tot de conclusie gekomen dat hij uh, beter kan stoppen, omdat hij als uh, politiek... Leider onvoldoende kan bijdragen aan noodzakelijke hervormingen in de samenleving, zoals hij dat schrijft in zijn verklaring. En daarom treedt hij dus vandaag terug als voorzitter van de Kamerfractie en gaat hij ook de Kamer uit. Wat was het voornaamste kritiekpunt in de PvdA-fractie op Cohen? Ja, uh, hij, kom, oh, hij komt onvoldoende uit de verf. Hij, hij is natuurlijk, zijn taak is het om ervoor te zorgen dat de sociaal-democratische beweging in Nederland... Uh, die de Partij van de Arbeid is, dat die gezicht krijgt... en dat die uh, mensen achter zich weet te verenigen. En dat lukt niet. Hè? Ze hebben 30 zetels in de Tweede Kamer... en volgens de meest recente peilingen zouden dat er nu nog maar dertien of veertien zijn. Ja, dat gaat dus niet goed. En... Um, de, de electorale concurrent, de SP, die doet het wel goed. Dus ja, uh, uiteindelijk uh, gaan mensen dan denken van, uh, lukt het nog wel op deze manier? En uh, nou, binnen de fractie en binnen de partij was er sprake van afnemend vertrouwen in Cohen. Cohen begon dat natuurlijk zelf ook te voelen. Afgelopen weekend lekte uit dat verschillende mensen in de fractie ook het vertrouwen in hem hebben opgezegd. En uh, ja, dat heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven. Wie gaat hem opvolgen, denk je? Nou, daar is uh, formeel natuurlijk nog niks over te zeggen. Hij gaat zijn vertrek nog uh, bekend maken aan het eind van de middag. Uh, mensen moeten zich kandidaat gaan stellen. Maar namen die vaak genoemd worden zijn, die van Diederik Samson, van uh, Martijn van Dam ook. En verder wordt er wel gekeken naar mensen als Ronald Plasterk en ook oud-fractievoorzitter uh, Mariette Hamer. Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Koningin Beatrix, prinses Mabel en haar jongste dochter Zaria zijn bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck op bezoek geweest. Ze gingen niet zoals de afgelopen dagen via de hoofdingang naar binnen, maar via de achterkant van het ziekenhuis buiten het zicht van de camera's. Gisteravond kwam het verzoek van de familie om de kinderen van de prinsen niet meer te filmen en te fotograferen. Ook de moeder van Mabel was in het ziekenhuis om haar schoonzoon Friso te bezoeken. Inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap... zijn in Teheran begonnen met gesprekken over het Iraanse nucleaire programma. Het is de tweede keer in drie weken tijd... dat het agentschap een bezoek brengt aan het land. Iran is onder meer bezig met het verrijken van uranium. Vooral westerse landen denken dat Iran in het geheim aan kernwapens werkt. De regering in Teheran ontkent dat al jaren. Jeremy Clarkson, presentator van het tv-programma Top Gear... wordt niet bestraft voor zijn opmerking over stakende ambtenaren... Dat heeft de Britse mediawaakond Ofcom bepaald. Clarkson zei eind vorig jaar dat stakende ambtenaren voor de ogen van hun familieleden geëxecuteerd moesten worden. Ik zou ze allemaal afgeschoten <laughs> Ik zou ze naar buiten nemen en executeren in front van hun families. Ik bedoel, mean, hoe durven ze te strijken als ze deze guilt-edge pensioenen hebben die worden gegarandeerd, terwijl de rest van ons moet werken voor een leven. Clarkson reageert op een ambtenarenstaking in Groot-Brittannië. Volgens de mediawaakond heeft Clarkson de mediacode niet overschreden en staat hierom bekend dat hij graag provoceert en een uitgesproken mening heeft. Kijkers kunnen daarom zulke opmerkingen van hem verwachten, al dus afkom. Het weer zondag in het noorden bewolkt, temperatuur ongeveer 5 graden. Komende nacht koelt het nog af tot rond het vriespunt, met kans plaatselijk op gladheid. Morgen veel bewolking, met in de ochtend wat regen.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 Dit is de dag. Elsbet Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Dit half uur besteden we aandacht aan het aftreden van Job Cohen... als leider van de Partij van de Arbeidsfractie in de Tweede Kamer. Zometeen praten we daarover met onder andere Han Noten... voormalig fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de Partij van de Arbeid. Daarna gaat Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie... in onze dagelijkse opinierubriek en een schillen. Gertjan, jan goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over Bright Magazine. Dat vraagt aan zeven vrijwilligers om hun DNA af te staan. En daar een test op te laten uitvoeren. Zodat je weet uh, op welke ziekte je eventueel een kans... Dat je een verhoogde kans hebt om een ziekte te krijgen. Um, de, het magazine betaalt alle kosten. Maar de voorwaarden zijn dan, en dan quote ik... Maar vraagt in ruil daarvoor inzage in de gedachten, gevoelens... en onderzoeksgegevens van deze uh, vrijwilligers. En dat vind jij ver gaan als ik zo naar kijk? Er zijn kijk. een aantal ethische vragen bij te stellen. Dat ja. gaan we straks doen. Maar eerst Job Cohen. Ja, want Job Cohen is per direct opgestapt als fractieleider van de Partij van de Arbeid. In oktober vorig jaar was er al stevig kritiek op Cohen. Toen eigen onderzoek van Dit is de Dag bleek dat slechts drie op de tien lokale PVDA-politici Job Cohen de lijsttrekker vond vinden bij de nieuwe verkiezingen. Wij maakten toen een kort portret. Ik wil dat ons land een fatsoenlijke samenleving is: een samenleving waar mensen erbij horen, een samenleving waar het goed toeven is. Hij heeft een glansrijke carrière: Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht staatssecretaris van Vreemdelingenzaken en burgemeester van Amsterdam. Job Cohen, een door de wol geverfd politicus en bestuurder. Vandaag stel ik mij met grote overtuiging... kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Vrienden, de Partij van de Arbeid heeft altijd zijn verantwoordelijkheid genomen. En de afgelopen jaren heeft dat er vaak toe geleid... dat ontzettend veel mensen dachten... Dat was het wel met de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is afgeschreven. Hier zijn we! Niemand stond beter voorgesorteerd dan Job Cohen... om de PvdA te leiden en later de oppositie aan te voeren. En toch, steeds sterker knaagt er iets aan zijn imago. Wat is dat toch? Ja, de, de, de premier kan nou wel zeggen van... nou, het, het, het glijdt langs mijn kleren af. Maar hij is wel minister-president... Hij is minister-president en dat moet hij in de beschouwing betrekken. En dat doet hij niet. En dat begrijp ik niet, voorzitter. Ik begrijp niet dat hij dat niet ziet. En dan moet Job Cohen ook nog eens de geregelde schimscheuten... van PVV-leider Wilders doorstaan. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. U bent, de heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de... ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Dan zegt hij, het is slecht... Voor Henk en Ingrid, in ieder geval voor Ahmed en Fatima. En ik trek de steun Vo in. Voorzitter, hou op met die flauwekul. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed dat zo. Ze dit soort Laat het zien. Hou hem heel. Kom maar. Heeft PvdA-prominent Bram Peper misschien gelijk... als hij zegt, Job zit in het verkeerde vak. Hij is een verdediger en geen aanvaller. Die geluiden klinken sterker dan ooit, ook in de eigen partij. Wat ik uh, bedoelde is wat ik zeg, namelijk uh, dat ik graag zie dat Job actief en zichtbaar uh, in de debatten in de partij uh, is. En de voorlopige conclusie van Job Cohen zelf is... Ja, het is kritiek en je uh, moet er altijd naar kijken wat er van deugt en wat er niet van deugt. En dan gaan we mee aan de gang. Wij gaan naar Marinka Mulder, zij is raadslid voor de Partij van de Arbeid in Culemborg, 21 jaar oud. Goedemiddag mevrouw Mulder. Goedemiddag. Ja, wat is uw reactie op het opstappen van Job Cohen? Ja, het is triest. Ik vind het uh, erg jammer voor Job Cohen zelf. En uh, ik denk dat de conclusie juist is dat uh, een uh, fatsoenlijk mens het uh, verliest van uh, de one-liners. U, u zegt, ik vind het, ik vind het uh, een tragedie voor hemzelf. Ja. Is, is het voor de partij ook slecht dat hij opstapt? Nou, in deze tijd is het, voor de, het, is, het is zeker slecht voor de partij... Maar het is in deze tijd uh, in de politiek gewoon zo dat je heel erg sterk in de, in de aanval moet. En Job Cohen was daar gewoon niet zo goed in. Nee, dat werd net ook al in het portret gezegd. Ja. Uh, wie, wie ziet u als een mogelijke op, opvolger voor hem? Ik heb werkelijk geen idee. Nee, geen enkele naam? Ik hoorde dat Widerik uh, Samson werd genoemd en uh, de heer Van Dam. Maar ja, ik, ik weet het niet. Nee. Ik heb echt geen idee. Nee. Okay. Goed, hartelijk dank. Marien Mulder, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Culemborg. Ook aan, de, ook aan de lijn is Marleen Bart, voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie op het uh, nieuws over het vertrek van Job Cohen? Uh, ja, ik vind het uh, tragisch, heel tragisch. Voor Job Cohen zelf, uh, voor de Partij van de Arbeid, maar ook voor Nederland. Ja. Wanneer kreeg u door dat het, dat het uh, niet ging lukken? Uh, ik, hij heeft me vanochtend gebeld uh, om te vertellen dat hij dit besluit genomen had. En kwam dat nog als een verrassing voor u? Uh, ja, dat kwam als een verrassing voor me. Ja, absoluut. Ja, want we hebben natuurlijk de afgelopen week al heel veel berichten gehad... dat er toch ook in de F fractie in de Tweede Kamer niet zo heel veel steun meer voor hem was. Althans, lang niet iedereen steunde hem nog. Dat maakte bij u niet ja. het gevoel los? Nou, kijk, um, uh, ik denk dat het, dat het te, te snel gezegd is om te beweren dat hij weinig steun had. Ik denk dat heel veel mensen hem met zijn rol hebben zien worstelen... Maar uiteindelijk was de uitkomst van afgelopen donderdag uit de Tweede Kamerfractie wel redelijk eensgezind. Uh, mensen, we moeten er wat goeds van gaan maken en laten we er met z'n allen weer voor gaan. Er waren ook wat misverstanden gerezen Naar aanleiding van dat interview uh, wat hij gegeven heeft, die waren uitgepraat met elkaar. Uh, dus uh, ja, ik had uh, uh, eigenlijk er wel hoop op uh, dat we weer een nieuw begin zouden kunnen maken met z'n allen. Maar goed, dit is een persoonlijk besluit geweest. ...van Job Cohen en dat kunnen we natuurlijk alleen maar respecteren. Ja. Weet u of hij wel in de Tweede Kamer blijft of dat hij helemaal vertrekt? Ik heb begrepen dat hij helemaal vertrekt. Helemaal vertrekt. Heeft u nog geprobeerd om op andere gedachten te brengen? <laughs> nou, zelfs als dat zo zou zijn... ...dan ging ik dat niet aan heel Nederland toe vertrouwen. Uh, uh, hey, ik bedoel, de gesprekken die ik met Job Cohen uh, voer, uh, die, ...die zijn en blijven tussen ons tweeën. Ja, ja. Was, het, was het onvermijdelijk... Uh, ik weet niet, nee. Ik vind niet dat het onvermijdelijk was. Uh, en dat maakt het ook uh, tragisch. Uh, Job Cohen is een, uh, een hele goede bestuurder. Uh, het is een door en door integer en fatsoenlijk mens. Uh, en ik heb de laatste maanden wel vaker gezegd... Uh, dat we in Nederland volgens mij grotere problemen hebben... dan het feit dat Job Cohen zo'n fatsoenlijk mens is. Uh, dus uh, uh, uh, ik, vind, uh, ik vind het echt een tragedie. Voor Goed. hem, voor de partij en voor ons land. Ja, heeft u al enig idee over wie hem op gaat volgen? Dat is een zaak voor de Tweede Kamerfractie. Uh, dat kunnen wij vanuit de Eerste Kamerfractie alleen maar afwachten. Oké. Okay. Marleen Bart, voorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Hartelijk dank voor uw eerste snelle reactie. Gaan wij naar uh, Han Noten. Die was eerder fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Tegenwoordig burgemeester Van Dalfsen. Meneer Noten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wanneer hoorde u dat uh, Jobco hen op gaat stappen? Uh... Ja. ja, net als wij, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. U, was niet, u was niet door hem gebeld om u alvast al vast in te lichten? Nee, de, nee. Nee, nee, nee, nee. Wat is uw Hoeft ook niet te doen. Hoor. Nee, wat, wat is uw reactie? Ja, ik ben wel geraakt, moet ik zeggen. Ik vind het wel heel verdrietig eigenlijk. Ja, en waarom? Uh, dus ben je... het, ik ben daar ook nog over aan het nadenken. Ja, ik begrijp het wel heel goed. Hij heeft natuurlijk vreselijk onder druk gestaan de afgelopen... Uh, eigenlijk al vanaf het moment dat de verkiezingen niet gewonnen werden... op de manier zoals we dat gehoopt hadden. En, uh, en het is ook een, het is een hele immabele, vriendelijke man... die op nou, consensus werkt en graag met mensen overeenstemming bereikt. Nou, dat, uh, maar dat is niet gelukt. Nee. En is dat niet gelukt omdat dat niet meer past in het huidige politiek bestel... of is hem zelf iets te verwijten? Uh, het, ja, het is misschien de goede man op het verkeerde moment. Of, uh, ik, ik geloof dat het in het huidige politiek bestel past polariseren meer dan verbinden. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ja. En de nuance wordt niet, niet al, te al te veel gewaardeerd. Dus het is, wat dat betreft, een man die qua karakter en qua manier van werken... denk ik misschien niet helemaal in deze tijd past, zou kunnen. Okay, ja. Maar dat verdriet me wel, eerlijk gezegd. Want ik ja. zou, zou het graag anders willen. Wanneer, wanneer begon u zelf te vermoeden dat het misschien wel eens niet goed zou kunnen aflopen met hem als fractievoorzitter? Wat ik eigenlijk zeg, ik heb het gevoel dat hij vanaf het begin af aan onder druk heeft gestaan en ook forse kritiek heeft uh, moeten uh, accepteren. Maar ik vond hem daar eerlijk gezegd ook altijd heel gelijkmatig en, en, en manmoedig mee omgaan. Hij bleef daar heel rustig onder. Dus eerlijk gezegd, ik heb afgelopen vrijdag nog hier in, in het prachtige dans met Ronald Plasterch zitten kletsen, bijpraten. En toen hadden wij alle twee zoiets van, hij gaat gewoon door. Ja. En dat had ook onze voorkeur. Ja. Dus ik, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik nou, ben gewoon echt verrast. En aan de andere kant van binnen weet je wel, gezien de druk en de kritiek, dat dit moment eh, zou kunnen aanbreken. Maar ik had gehoopt zelf dat het niet uh, uh, zou gebeuren. Nee, het is toch gebeurd. Dan is ja. altijd natuurlijk ook de onvermijdelijke vraag, hoe nu verder? Heeft u daar een idee over? Uh, de fractie kiest naar haar eigen uh, voorzitter... En de partij gaat straks een politieke leider kiezen. Ja. En dat kan, uh, kan heel goed iemand anders zijn uh, dan, uh, dan de fractievoorzitter. Maar zo werkt het bij ons. Dus ja. op het moment dat er uh, sprake is van nieuwe uh, Kamerverkiezingen... om welke reden dan ook... dan zal er een nieuwe politieke leider gekozen worden. Die wordt rechtstreeks door de leden gekozen. En uh, dat vind ik ook goed. Ja, dat maar vind u, ook u, goed. De leden kent... kiezen hun eigen ja. voorzitter. U kent de partij natuurlijk wel heel goed. En ook de ja. mensen binnen die partij. Is er iemand waarvan u denkt... Ja, die, die, die heeft de capaciteiten om het wel te kunnen? Ja. Ja, die zijn er. Ik kan u geruststellen. Nou, en wie dan? Dat wil ik dan ook even weten. Nee? Maar ik zie zowel mensen binnen de fractie als daarbuiten. Want de Partij van de Arbeid is natuurlijk een hele brede maatschappelijke partij... die ook, ook op lokaal bestuur hele goede mensen heeft zitten. Dus zowel op, op, in lokaal bestuur zie ik mensen als in de huidige fractie. Dus ik, ik denk dat die er gewoon zijn. En... Uh, ik, ik ben ook niet bang dat ik straks niet weet op wie ik mijn stem moet uitbrengen. Nee. Nee. Nou, nou ging het in de media al een tijdje niet zo goed met Job Cohen. Laten we even luisteren naar een fragment uit Lucky TV van enkele maanden geleden. Mevrouw de voorzitter, wij wonen in een mooi en sterk land. Maar we zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk wat... het niet, Job. Ja, meneer Noten, dit was wel zo'n moment waarop veel mensen dachten van... ja, als, als ze zo over je praten, dan komt het ook niet meer goed, hè? Ja, maar het is ook zo'n moment dat ik denk van... jeetje, is dat nou het niveau waarop we politiek bedrijven in het land? Weet je, het gaat om, uh, om 16 miljoen mensen. Het gaat om uh, het gaat, uh, banen. Het gaat om, uh, conflicten. Het gaat om uh, conflicten. Het gaat om ruzies. Het gaat om... Nou ja, dan is dit het. Dus, ja. ja, welkom in 2011. Dit ja, dan, hè? de mediawerkelijkheid van Den Haag, hè, schrijft uh, Corinne ja, zelf in zijn verklaring. Ja, dat is ook zo, hè. Zo is het ook. Dus zo is het in, in deze tijd. Dus ja, je hebt iemand, uh, misschien iemand anders nodig uh, uh, dan Job Cohen... om met dit soort uh, gedoe om te kunnen gaan. Gert-Jan Segers... Daarom, ik kijk er ook reëel uh, naar, hoor. Ja. Even naar Gert-Jan Segers, die hier in de studio zit... Uh, van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie... zat hier voor een ander onderwerp, Gert-Jan. Maar ja, je, ik zag jou instemmend knikken toen Han Noten zei... dat het hem zo speelt, ja. dat het zo gaat. Ja, ik, vind ook, ik, ik, ik kan me wel iets van dat verdriet voorstellen. Ik ben natuurlijk een, rel een relatieve buitenstaande. Maar jullie lieten aan het begin van het uur... Liet jullie de quotes horen van de botsingen tussen Wilders en uh, Cohen... Nou, daar krijg ik echt buikpijn van. En als je het dan dramatisch zou moeten zeggen... dan kun je zeggen dat het onfatsoen heeft gewonnen van het fatsoen. Dat Cohen inderdaad een in-en-in in fatsoenlijke man was... Ja, die op een uiterst uh, onfatsoenlijke manier is, uh, is behandeld... en het gewoon niet heeft gered. En dat, dat verdriet mij inderdaad. Dat zegt iets uh, over het politieke klimaat. En dat is geen, uh, geen fraai iets. Nee. Hanno, is, is dat een juiste analyse? Want dat zou wel een hele treurige analyse ook zijn. Oh Nee, maar dit is mijn analyse. Er is op dit moment geen, geen plek in de vaderlandse politiek voor nuance of fatsoen. Hij is er ook echt niet. Er zijn wel hele fatsoenlijke mensen... maar die zijn niet zo succesvol. Nee, goed. Hartelijk dank, Han voor uw reactie. Ja. Aan de telefoon is nu Margreet de Boer, oud-minister van Milieu... ook auteur van een rapport over de staat van de Partij van de Arbeid... na, de, na een verkiezingsnederlaag. Mevrouw de Boer, goeiemiddag. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie op het vertrek van meneer Cohen? Ja, ik ben er, er buitengewoon door geschokt. Ik vind het heel treurig. Ik had het ook niet verwacht. Een half uur geleden had een van uw collega's mij in de telefoon. Toen was het helemaal niet bekend. En toen heb ik nog gezegd dat er geen sprake van kan zijn dat Koen uh, aftreedt. Maar het is na een half uur, is dat, was dat al uh, ingehaald door de werkelijkheid. Ja, ja ik, vind het, uh, ik vind het bedroeft mij. En uh, niet zozeer ook natuurlijk om de persoon, maar ook om uh, het feit dat dat... Uh, in deze tijd mogelijk is dat mensen op die manier afgeserveerd worden. Mensen die zo'n ...ontzettende goede staat verdienen, die zo gedomineerd worden door het fatsoen en een goed inzicht en gaan voor de goede zaak. En het is inderdaad, hij is het, ja, slachtoffer geworden van de ontzettende harde mentaliteit die op dit ogenblik heerst. Ja. En ik denk dat het niet alleen zo is, want dat vind ik het toch eigenlijk het meest jammer. Dat is niet zo alleen in de buitenwereld. Ik bedoel natuurlijk in de Kamer wilders en wilden ze zo, dat weten we allemaal. Maar ik denk dat het probleem zich nu voorgedaan heeft binnen de fractie van de Partij van de Arbeid En dat vind ik dus wel heel verdrietig. Ja. Ook aan de telefoon is Willem Vermeend. Goedemiddag. Goedendag. Oud-minister, oud-Kamerlid. Uw eerste reactie? Nou, ik was verrast. Ik ben verrast. Ik dacht dat ik wel helemaal door zou willen gaan. Dus uh, ja. Maar goed, de politieke druk is blijkbaar zo groot geworden... dat hij uh, uiteindelijk zijn eigen afweging heeft gemaakt. En die kan ik wel begrijpen. Maar ja, uh, u bent niet geschokt. Althans, dat woord hoor ik u niet noemen. Nee, nee, nee. Kijk, politiek is politiek. En je weet uh, dat in de politiek gebeuren zulke zaken. Moet, soms blijf je, soms moet je aftreden. En als de situatie in je fractie zodanig is... dat je blijkbaar niet meer het hele vertrouwen van je fractie hebt... Ja, dan kun je één ding doen, dat aftreden. Heel simpel. Er werd ook net gezegd, meneer Vermeend... dat Cohen ook het slachtoffer is van het politieke klimaat. Is dat ook een analyse die u deelt? Nee, die deel ik niet. Nee hoor. Nee, nee, nee. nee. Je, je wordt, uh, als je fractievoorzitter wordt... weet je dat de politiek... Uh, het is, is geen kinderspeelplaats. Het uh, politiek kan hard toegaan, dat weet je ook als je naar Den Haag gaat. Nee, dat geloof ik niet. Nee, het is natuurlijk wel zo. Het klimaat is anders geworden, het is harder geworden. Ja. Maar ja, goed, daar ben je fractievoorzitter voor, zeg ik altijd. Als maar ligt, ligt doet... het dan aan mezelf dat hij het niet gered heeft? Nou, blijkbaar. Kijk, ik ken op erg goed. Het was een, een, een, een goede bestuurder. Ik denk alleen dat als je kijkt naar de huidige politieke situatie en ook in de Kamer. Ja, dat hij minder geschikt is voor die functie. Maar dat, dat disqualificeer ik hem niet. Hij is een beter bestuurder dan een oppositieleider, laat ik zo zeggen. Ja. Ja. Maar dan heeft de partij toch ook een fout gemaakt om hem naar voren te schuiven. Uh, nou ja, de partij ging ervan uit dat, uh, dat het uitstekend lijsttrekker was. In, in het begin zag hij ook in de peilingen dat uh, Cohen op kop ging. Ja, de verkiezingscampagne is desastreus verlopen En ja, met één zetel niet te verloren. Anders had hij waarschijnlijk in het kabinet gezeten. En had het waarschijnlijk anders afgelopen. Maar ja, dus het zag eruit, dus Het is kijk, het heeft geen zin. Nee. Ook aan de telefoon Europarlementariër Thijs Berman. Meneer Berman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ook uw eerste reactie maar. Nou ja, Job Koen belde me vanmiddag om dit aan te konden. Toen dus heb ik hem gezegd dat ik buitengewoon prettig met hem heb samengewerkt. Zowel persoonlijk als professioneel. En dat ik het ongelooflijk jammer vind, vond dat hij weg zou gaan. Ik vind namelijk dat hij wel degelijk een goede leider is... dat hij de rust heeft om dat te zijn. En wat Willem van Meen zegt, hij had ook premier kunnen zijn. Je mag niet achteruit kijken, maar de kaarten lagen dan natuurlijk nog wel anders. Dat hadden we nu anders over Jopko Hen gesproken. Als je gevreemd wordt op de manier waarop hij gevreemd is... dan heb je het heel zwaar. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de sociaaldemocratie... die het er moeilijk mee heeft om aan onze kiezers uit te leggen... dat wij keuzes maken die andere partijen weigeren te maken... En dat zijn geen makkelijke keuzes, maar we staan er wel voor. We nemen die verantwoordelijkheid Maar dat geldt dan, geld dan ook voor uh, zijn opvolger, meneer uh, Berman? Daar heb ik geen idee van. Ik hou helemaal niet van mannetjesmakerij. Maar ik bedoel, als, u, als het probleem in de sociaaldemocratie zit, dan zal het probleem niet opgelost zijn met zijn vertrek? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk werkelijk niet dat je een, dat je een probleem van de sociaaldemocratie oplost met een wisseling van de wacht... Wij moeten gewoon zelfbewust, heel zelfbewust en trots uitdragen... dat we verantwoordelijkheid nemen voor de to to toekomst van deze samenleving. En dat we zeggen, daar is het voor nodig dat je de euro redt. Daar is het voor nodig dat je iets doet aan de pensioenen. Dan kun je niet aan de kant gaan blijven staan en nee zeggen. Oké. Okay. Goed. Uh, Thijs Berman, Willem Vermeent en Margreet de Boer. Allemaal hartelijk dank voor jullie eerste reactie op het vertrek van uh, Job Cohen. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie. Gert-Jan, we laten de PvdA even rusten. Ja, we gaan het we gaan hebben doen. over een ander onderwerp. Waar wil jij vandaag een appeltje over schillen? Um, ik ga een appeltje schillen met de hoofdredacteur van Bright Magazine, Erwin van der Zanden. Uh, Bright Magazine die zoekt zeven vrijwilligers die hun DNA willen laten afstaan... Uh, om dat te laten onderzoeken en te kijken uh, op welke ziekte je uh, nou ja, een verhoogde kans hebt... om. Uh, om dat te krijgen. Ja, want als je je DNA onderzocht wordt... dan kan er gezien worden van wat, wat voor ziektes ga je krijgen. Ja, hoe ja, gaat je leven ja, verlopen, zo ongeveer? Ja, zo ongeveer, dat ja. je na je veertigste een hogere kans hebt... op een bepaalde vorm van kanker bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, zij moeten meedoen, dus nou, ja, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn... die dat graag willen weten, ja. maar zij moeten meedoen... en dat wordt dan uh, betaald, maar um, in ruil daarvoor... moeten ze dus uh, alles wat ze voelen, denken, meemaken... en de onderzoeksgegevens moeten zij overleggen aan Bright Magazine. Ja, en die kunnen daar dan artikelen over maken? En die gaan daar een artikel ja, over schrijven? het is ja. vrijwillig, hè? Mensen het is vrijwillig, zeker. Okay. Ja. Nou, we hebben ook aan de telefoon Erwin van der Zander van Bright Magazine. Goedemiddag, meneer van der Zander. Goedemiddag. Ik zal u niet vragen wat u vindt van het opstappen van Job Cohen... maar wel wat u, uh, wat u beweegt om dit onderzoek te doen. Nou, het, we, zijn gewoon, uh, we zijn heel erg nieuwsgierig en, en, en, en deze, deze ontwikkeling die, die is best wel spannend, want dit soort DNA-onderzoek was heel lang was dat onbereikbaar eigenlijk voor, voor het grote publiek. En dat is in de afgelopen jaren van, van uh, eerst, West een paar jaar geleden was het te, werd de grens van duizend dollar geslecht en inmiddels is dat uh, slechts 100 dollar. Dus je kunt... Nou, zonder al te veel hoge kosten kun je dus, als je daar nieuwsgierig uh, naar bent... kun je je DNA laten onderzoeken. Ja. En dan hoef je niet per se mee te doen aan DNA onbekend of zo op tv. Hè? Dan... Ja, ja, maar het punt is dat uh, er zijn aantal mensen die dat vrijwillig doen en die nieuwsgierig zijn. Uh, maar vervolgens staat dat dus zwart op wit staat dat in een magazine. Uh, en dat betekent dat dat niet alleen gegevens zijn die ze zelf weten... maar dat zijn bijvoorbeeld ook uh, bepaalde ziektes die in de familie kunnen voorkomen. Dus je neemt ook uh, familieleden mee, dat is, lijkt me heel ingrijpend. Als je weet dat, dat het een, een, een erfelijke vorm is... Uh, uh, van een bepaalde kanker. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, het afsluiten van een verzekering of een hypotheek... dat kan ook heel uh, gevoelig liggen als je weet dat je nou, na je veertigste... een hele grote kans hebt om een hele ernstige ziekte te krijgen. Dus uh, mensen nemen zo'n besluit en dat kan inderdaad uit, uit uh, oprechte nieuwsgierigheid zijn. Maar mijn vraag is, uh, mag je dit mensen aandoen? Kunnen ze overzien wat de gevolgen zijn van zo'n onderzoek? Nou, ik, denk, ik zou bijna zeggen dat dat voor een groot deel juist het onderwerp is van het, van het onderzoek. Ik wil wel even één misvatting uit de wereld helpen. Dat Wij gaan niet één uh, op één hun letterlijke gegevens uh, publiceren. Uh, dat gaat allemaal in overleg met die zeven deelnemers. Eindredactrice Corrie en ik doen zelf ook mee trouwens. Dus we zijn mm -hmm. met z'n negenen. Mm -hmm. Eh, en het, dat, gaat, dat gaat allemaal in volledig overleg. En wordt het anon, is het dan anoniem, dus dat het niet terug te leiden is tot een bepaalde persoon? Nee, nee, nee dat is niet anoniem. Maar het, kijk, het is niet zo dat wij uh, zeg maar een pdfje vragen van hun, van hun rapport... en dat dan ergens op onze site gaan zetten. En zover gaat dat absoluut niet. Nee, maar nu dat dat punt van Gert-Jan, dat je dus ook uh, misschien niet kan overzien... wat je allemaal teweeg brengt door dat nou, bekend kijk, te maken. Kijk, eh, in die zin, dat is wel interessant. Het punt dat je aansnijdt, bijvoorbeeld over verzekeringen. Eh, we, we weten dat, die, dat dat partijen zijn die heel graag van tevoren willen weten... ...wat er allemaal uh, uh, verder op de weg uh, nog kan gaan gebeuren. Ja. Ja. Dus als je dat actief gaat opzoeken uh, en die kennis wil vergaren... Ja, ...dan kun je er vergif op innemen dat op een gegeven moment daar verzekeringsmaatschappijen daarmee iets gaan doen. Ja, dat is voor, voor zover ik weet nog niet zover. Dus, nee, maar goed, uh, jullie zetten wel uh, en, natuurlijk een extra stap, hè? Nou ja, kijk, ik, volgens mij... ...dit komt allemaal een beetje voordenken aan een pioniersgeest... Uh, en, en vandaar ook hier, bij ons uh, zelf ook. Het is natuurlijk ja, we, we, wil je slapende honden wakker gaan maken uh, met deze zelfkennis. Ja. Of uh, en, en bij ons is het dan toch de nieuwsgierigheid die wint. Ja, maar soms, soms moet je de geest in de fles houden. Uh, uh, dit kan natuurlijk echt een, een opstap zijn naar een hele gevaarlijke uh, ontwikkeling waar het inderdaad van mensen wordt gevraagd. Van joh, wij willen dat jij zo'n uh, DNA-test doet. En dan gaan we kijken welke ziekte je allemaal kunt hebben ik denk dat dit een ontwikkeling is die al niet meer uh, gestopt kan gaan worden. Nee, ik, zou, ik zal er niet, ik zal er niet zo van opkijken dat als we de, dat wij over 100 jaar dat je dan niet alleen als er een kindje wordt geboren dat je gelijk een printout krijgt met van, nou uh, dit is ongeveer, dit zijn ongeveer de verwachtingen. Uh, eh, ook voor bepaalde aandoeningen. Uh, uh, eh, maar dat je dat. En dat we dat zo waarschijnlijk nog een stap verder ja, gaan maken. Nu... Dat je dat echt genetisch kan gaan maar nu... En dat je, dat, je, dat je als vader en moeder allebei. Eh, je je, je ja. levert je ijstel en sperma in. En daar, daar halen ze de best mogelijke baby uit. Ja, ik het al nu. Maar nu doet u net alsof het een soort uh, natuurverschijnsel is. Van nou ja, het komt er één keer op ons af. Daar zijn we zelf bij. En daar maken we keuzes in. En jullie maken daar ook keuzes in. Maar bijvoorbeeld, stel, stel dat u zelf. Dat u erachter komt. Ik, heb een erfelijke, ik ben drager van een erfelijk gen. En dat. dat nou ja, dat, dat geeft mij inderdaad een verhoogde kans op een bepaalde kanker. Zou u dat delen met uw um, um, familieleden? Of is dat levert dat de hele uh, ongemakkelijke situatie op... dat u iets weet wat de rest van de familie niet weet? Nou, primair zou het voor mezelf zijn. En het, ik, zie het ook meer, ik zie hier in dit geval zie ik ook kennis meer als macht. Als je, daar, als je daar wetenschap van hebt... dan zou je daar bijvoorbeeld ook toch meer je, je levensstijl op kunnen afstellen. Ja, maar dan dan zou het, dat kunnen anticiperen. Vertelt u het dan ook aan uw uh, familieleden? Uh, mijn vriendin is in dit verband is volledig op de hoogte van het feit dat ik dit onderzoek laat doen. Ja, ja maar u, bent, u, u komt erachter, u bent drager van een, van een erfelijk gen. Vertelt u dat dan aan uw familieleden of niet? Ja. Ja, want dat is, kijk, dan is ook kennis is niet alleen uh, een zegen, maar dat kan ook een vloek zijn. Ja, nou ja, dat is het risico wat je loopt. Maar ja, bedoel, dat is ook een beetje het risico van pionieren. Ja, het, kan, kan, het kunnen dingen misgaan. Ja, ja. Ik bedoel, maar hè, het is ook niet gezegd... Um, uh, het is voor de for the best, voor de better of voor de worst. Bedoel, ja. Je kunt ook wat, ontdekken wat, dat je een verlaagde kans wat, hebt. Wat, wat wilt u ermee bereiken, meneer Van der Zanden? Met dit, met dit project? Uh, uh, ja, kennisverrijking. Bedoel, kijk, er wordt nu voor, de, voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis... is er een hele betaalbare, hele bereikbare manier... Uh, om meer te weten te kopen over je eigen toekomst. Ja. Ik bedoel, dat, is toch, dat is toch een waanzinnig eh, fascinerend idee. Ja, gert nog tot slot? Ik denk dat je dit moet inbedden in een medische context... en dat je het niet moet inbedden in een soort uh, uh, promotiecampagne van een, uh, van een magazine. Dat lijkt me uh, uiterst riskant. Goed, nou, we gaan kijken, Erwin van der Zander, hoe het uh, vorm krijgt in die tijdschrift. Hartelijk dank en ook hartelijk dank aan uh, Gert-Jan. Fijne dag. En Daarmee naderen we het einde van dit is de dag voor vandaag zometeen. Villa VPRO, Ger Jochems en Tesselblok zijn dan uw gastheer en gastvrouw. Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan het natuurlijk ook hebben over het aftreden van Cohen. We hebben namelijk Bram Peper, ex-bewindsman Binnenlandse Zaken... en hij was ook burgemeester van Rotterdam en PvdA-kanon. Later hebben we Rick van der Ploeg. Hij was staatssecretaris cultuur voor de PvdA. Op dit moment is die hoogleraar Universiteit van Oxford. ook hem gaan we over Cohen praten. Maar hij komt dan net uit een vergadering van de Bank of England. En er is het ongetwijfeld gegaan Over het lot van Griekenland. Want er wordt vanavond beslist over faillissement of niet, redding of ondergang. Maar nu is het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. PvdA-leider Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang uit de politiek. In een verklaring stelt Cohen dat hij er onvoldoende in is geslaagd om bij te dragen aan een fatsoenlijke samenleving. Mensen perspectief bieden, zeker in deze crisistijd, dat is de taak van de PvdA. Als je daar als politiek leider onvoldoende aan kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Kopstukken in de PvdA spreken van een moedig, maar tragisch besluit. Oudpartijvoorzitter Michiel van Hulten noemt het een moedig besluit, omdat het veel van je vraagt om toe te geven dat je niet geschikt bent. Dit maakt het mogelijk nu snel een andere leider te kiezen, die de strijd met het kabinet aan kan, aldus van Hulten pvda europarlementariër Berman zegt dat je de problemen van de sociaaldemocratie niet oplost met een wisseling van de wacht. Ook uit andere partijen komen reacties. PVV-fractieleider Geert Wilders zegt... Ik heb kennis genomen van het vertrek van Job Cohen als fractievoorzitter van de PvdA. Het is een interne PvdA-kwestie waar ik niet inhoudelijk op reageer. Ik wens hem overigens persoonlijk het beste toe. En Stef Blok, de fractieleider van de VVD, zegt... Ik wens Job Cohen alle goeds toe in zijn verdere loopbaan. De opvolging zie ik als een interne kwestie van de PvdA. En dat zijn de oogpunten.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u op deze zender. Met natuurlijk ook reacties op het terugtreden van Job Cohen... als politiek leider van de Partij van de Arbeid... en zijn onmiddellijke <kwijnt> vertrek uit de politiek. Wij praten zo met Bram Peper, oud-minister. En met Rick van der Ploeg, ook een oud-partij van de Arbeid... bewindsman, nu econoom te Engeland. En met hem praten we dus niet alleen over het, het niet meer kunnen redden... van Job Cohen, maar wel over het eventueel nog kunnen redden van Griekenland. En na vier uur, voordat u op deze zender de persconferentie van de aftredende Job Cohen kunt gaan volgen. Kunt u luisteren naar ons panel Schuld en Boete met nieuws en analyses uit de wereld van recht, onrecht en ordehandhaving. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Ron Peper, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ex-minister Binnenlandse Zaken, voormalig burgemeester van Rotterdam en P van de A-kanon. Komt het aftreden van Job Cohen toch nog onverwacht voor u? Ja, zoiets al altijd onverwacht, maar ja, het zat er wel in. Het was, niet, uh, het was niet meer te redden, begrijp je. Wanneer had u de gedachte: dit gaat niet goed? Nou, ik heb in het openbaar al. En ik, ik, ben, ik ben geen bestje van Job Cohen, want ik ken hem redelijk en zo, dus. Uh, dus ik heb grote sympathie voor zijn persoon. Maar ik heb, geloof ik, al meer dan een jaar geleden het openbaar gezegd... hij is niet op zijn plaats. Hij voelt zich niet gelukkig daar in De Haag. Maar meneer Peper, is het dan dat hij niet op zijn plaats is... omdat, zoals velen zeggen, hij meer bestuurder dan echt een handwerk politicus is? Of ligt het aan de tijd? Geest. Nee hoor, nee. Ik ben zelf ook een tijdje burgemeester geweest... daar. En daar word je bijna afgeleerd om, uh, om de lied de leiding te nemen, hoewel het beeld naar buiten toe altijd anders is, maar daar ben je eigenlijk iemand die je anders bij elkaar houdt in het college en in de gemeenteraad mm -hmm. en wat iets meer zei. Uh, en hij, is, hij heeft natuurlijk een, een, een achtergrond die hem tot een beschouwende man maakt en die combinatie van bestuurder met een groot vertrouwen, zoals bleek uit de peilingen destijds ook. Ja, dat is in, in de campagne is dat al gaan rafelen, weet je. Dan, je moet eigenlijk in het voetbal te hebben, je moet een, je moet een aanvaller zijn. En Job is geen aanvaller. Ja. Of een ja, een straatvechter zou je ook kunnen kunnen of zeggen. Of een straatvechter, ja. ja. Dan, je moet voor je afbijten. Uh... Maar u zegt dat heeft dus niet met zozeer met dit met het klimaat, huidige klimaat te maken, want dat wordt altijd maar gezegd. Dat is nee. sowieso het geval, zegt u? Dat ja, sowieso het geval, ja. ja. ja. Dus, dus Kijk, hij had, <laughs> maar ik was een adviseur niet, maar hij had dus het beeld van de solide bestuurder dat hij met zich meedroeg toen hij het werd, had hij niet moeten laten af, laten bladderen tijdens die uh, campagne, dus, uh, maar ja, goed, er zitten er van die nerveuze typjes om mij mm. die me allerlei dingen adviseren en uh, dat had maar een zeteltje gezeild natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Uh, dus toen kon je al zien dat hij uh, daar niet thuis was en dat, nogmaals, ik heb dat ruim meer dan een jaar geleden ja. in het openbaar gezegd en ik had er geen enkel plezier in om dat te zeggen, want daarvoor is hij een te plezierige, fatsoenlijke vent. Ja. Maar ja, ik bedoel, uh, als je naar de kapper gaat en je zegt tegen de kapper, <coughs> maak het een beetje kort en je komt er kaal van weg, dan, uh, <coughs> dan kan het wel een aardige man zijn. Die kapper, maar dat ging niet echt op. Nee, hè? Nee. Maar uh, uw analyse over hem en uh, Willem Vermeent, die voormalige uh, minister ook, P van de A, die zei ongeveer uh, worden van gelijke strekking. Had dat eigenlijk dan niet uh, geweten moeten zijn in dat tijd, twee jaar geleden? Ja, ja, maar goed, Wouter Bos, die wilde van die klus af. Uh -huh. En die dacht, hier een goede zet mee te doen. Ja, wel, maar ze zijn meer dan een jaar bezig geweest achter de schermen om hem zover te krijgen en dan met hem erover te praten om ja. het stokje over te nemen. Ja, dat, dat, dat, dat is al te lang. Eh, dat als geheim. dat nodig is. Dan, ja. Ja, ja, ja, precies. Hm, ja. En, dus, en je hebt ook geen fractievergadering over een interview. Ja. Dat is ook leiderschap, dus uh, Daar praten we over in, in de fractievergadering die wij over anderhalve week hebben. Oh. We hebben het nu steeds over, over de persoon Cohen en wordt ja. er gezegd, hij was er dus niet op de juiste plaats. Thijs ja. Berman, euro zei net, um, ja, het is niet zozeer uh, Cohen, de persoon, wat mij betreft, dat hij rustig kunnen blijven zitten. Want met zijn vertrek heb je het probleem niet opgelost, wat de sociaaldemocratie gewoon heeft. Het lukt niet om de sociaaldemocratie nog te verkopen en dat ligt niet aan Cohen. Bent u daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Oh. Ik bedoel, uh, kijk, het, het probleem is niet opgelost... omdat je.. er is niet een natuurlijke opvolger in de fractie. Want die zou zich dan al vertoond hebben natuurlijk. Kijk, een fractie heeft natuurlijk een grote solidariteit. Dus daar worden allerlei dingen gezegd die, die niet helemaal kloppen. Maar <coughs> analytisch gesproken zag je natuurlijk dat dat hij geen gezag had, mm -hmm. uh, niet naar buiten en ook niet naar binnen. Ik vond bijvoorbeeld heel gek dat iemand als Jetta Kleinsma... een klus gaat doen met de vakbeweging. Vergeef je? Dat, dat, mm -hmm. dat doe je niet. Als je lid van de fractie bent, dan hou je afstand tot maatschappelijke groeperingen. Dan ga je niet een klusje erbij doen. Mm -hmm. dus, dus er zijn allerlei talloze aanwijzingen, afgezien van het feit dat hij... Maar wat aarzelend en hakkelend overkomt, dat, dat is ook niet bevorderlijk voor het gevoel van nou, hij zal het wel kunnen. Nee. Even naar de toekomst, uh, meneer Peper, voor zover we dat kunnen op dit korte moment, ja. uh, zo na deze gebeurtenis. U zegt, uh, ja, er is eigenlijk geen waardige opvolger in de fractie, want anders was hij was al opgestaan. Rick Jonger van de jonge socialisten zegt hetzelfde. Ja. Maar wat dan? Wat gaat er procedureel nu, nu gebeuren dan? <laughs> Wordt een nieuwe fractie, word er gekozen? Dat maar er dan al. wordt er dus ja. iemand gekozen, want het moet uit de fractie. die eigenlijk niet geschikt is, althans in uw ogen. en ook in de ogen van de jonge socialisten. Die zeggen: ja. het is absoluut uitgesloten. dat er iemand uit de huidige fractie daarvoor in aanmerking komt. Ja, ja. Nou ja in de huidige tijd. waarbij je iemand nodig hebt. die natuurlijk uh, heel wat kan. en ook iets kan overbrengen. en, en geloofwaardig is. dat zal niet meevallen. begrijp je die fractie. Uh, er zitten wel een aantal hele goede mensen in verder. Dus, <tus> Frans Timmermans vind ik nog eigenlijk de meest geschikte van, de, van het huidige stel. Mm -hmm. Maar um, dat kwalificeert zich niet uh, automatisch. Frans heeft ook westerwild niet waar. Sharon Dijksma las ik net in de krant, die wordt burgemeester. Nijmegen, ja. Je ziet dat mensen gaan weglopen omdat ze het omdat ze niet meer zien zitten. Ja, en meneer Timmermans stond eigenlijk ook al op het punt om weg te gaan... Ja, als precies, hij gekozen was precies. voor een andere hoge functie precies, ergens in precies, Europa. Precies, ja. precies. En heeft bovendien eigenlijk uh, uh, vorige week door die uitgelekte mail... een beetje aangezwengeld dat het vertrek van Cohen... nu ja. op heel korte termijn er ineens was. Althans, ja. dat wordt gezegd. Dat is altijd een oorzaakje, begrijp je? Dat, mm. Het dat ligt allemaal veel dieper, maar op een gegeven moment... Uh, houdt iemand het vuurtje bij... Uh, bij brandbare stof. En die, die was er al lang, ja. uh, begrijp je, en dan krijg je een extra fractievergadering, dat, dat, dat is gezagsverlies, een gezagsvacuum. Ja. Dus we ja. krijgen nu gewoon, er moet gewoon een opvolger worden, want moet iemand moet die fractieleiden, ja. dus ja. een soort conciërge en de partijleider komt, komt later wel. Ja, ik denk het wel, ja. ja. ja tenzij er zich een natuurtalent uh, die fractie ophaalt dat ik niet ken, ja. Ja, niets uitsluiten. Maar, uh, dat zie ik niet zo zitten, maar er zal iemand moeten worden aangewezen. Die zal zeker niet met algemene stemmen worden gekozen. Oké, okay, nou, we, gaan, we zullen het gauw genoeg weten, meneer ja, Peper. zeker. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Dag. Goedemiddag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Metropolis. Hallo, Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Het bracht Griekenland aan de rand van de afgrond. Maar overal ter wereld is het een enorm probleem: corruptie, oftewel, de wereld van smeergeld, gegunde opdrachten en vriendjespolitiek. Klinkt dat nog een beetje te abstract? Luister dan even naar Van Kote en de Bie, want die leggen het haar fijn uit. Weet je wat het probleem is voor ons bouwers? Om de vier jaar krijg je een nieuw wethoudertje. Wat is het? En als die gasten beginnen, dan weten ze helemaal van niks. Van niks. En Dick helemaal steekt dan een tijd in om er een beetje mannen van de wereld van te maken, hè Tuurlijk. Hij neemt ze mee naar de Bananenbar. Zet hebben een plaats in de VIP-box, bij de FC Kijk, Alle Ik heb uh, hart voor de gewone mensen, dus veel, ik bouw ik... geen kippenken. Afijn, niet. dat ziet u zelf. Dat nou hier, het. kijk nou. Eens, kijk nou. Zo'n binnenplaatsje, zo'n zo patiootje. He? Is het niet knap? Is het niet leuk? Nou, dan beginnen ze te zeiken over een reisje naar Florida. Maar mooi dat ik de inspiratie opdeed voor die patiootjes in Florida. En je moet het met zon zien natuurlijk. Hè? En je moet het met zon zien. Met zon hoe staat het elders in de wereld met corruptie? We trappen af in Polen dat jarenlang de verschillende ranglijsten aanvoerde als buitengewoon corrupt. Is dat nog steeds zo? Ekke Overbeek doet verslag. Corruptie, daar weet men in Polen wel raad mee. In die zin dat het nog altijd wijdverbreid is. De radio meldt dat de directeur van een woningbouwvereniging... reiskosten declareerde voor de reizen die hij helemaal nooit maakte. In Polen wemelt het nog altijd van dit soort berichten. Nou, even op het internet kijken wat de oogst van de afgelopen paar weken is. Er zijn weer arrestaties verricht in zaken de corruptie... binnen het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Uh, de volgende. Kijk eens aan. Oh ja, natuurlijk. De, de voetbal in Lublin is het proces begonnen tegen een scheidsrechter. Die uh, zich liet omkopen om bepaalde clubs te laten winnen. En uh, wat hebben we dan nog meer? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk ook je rijbewijs hier kopen in dit land. En als u denkt dat het Warschau-pact nog iets te maken heeft met de Koude Oorlog, dan heeft u het mis. Het Warschau-pact is tegenwoordig een soort ja, netwerk van affaires. waarbij ambtenaren en politici miljoenen in de zak staken. Nou, heel praktische voorbeelden van uh, corruptie... Uh, die hoef ik echt niet ver te gaan zoeken. Die vind ik hier gewoon bij mij om de hoek. Ik ga even naar mijn buurman toe. Dat is uh, Bartek Michalowski. En dan denkt u misschien... ja, is die man dan zo vreselijk corrupt of zo? Nou, nee. Integendeel, hij is juist een van die polen... die zich heel erg kan opwinden over de corruptie in dit land. Oh, oh tijst. Gaan we lopen? Maar zo met iets? Maar zo Oké, dat brak. Doe je jammer. En uh, hier houdt het trottoir op. En begint een enorm bouwterrein. Waar nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Zeg ik het goed? Ja, 8 etages hoog. Er komt een uh, vliegtuig overgevlogen. Want er zit hier namelijk op de aanvliegroute van het uh, vliegveld van Warschau. Uh, Mag dat zomaar? Mag je hier zulke hoge gebouwen neerzetten? Als wat dat ding waar wij hier voor staan? Dat is een dobre vraag. Goeie vraag. is sprawa. corruptie Ja, die zaak die stinkt van heb ik jou daar. Hier is zeker sprake geweest van corruptie. Ja, op de een of andere vreemde manier was het zo dat. Een korte periode, een, ja, een soort jaat in de wet uh, ontstond, dat de beperkingen in die gelden op de aanvliegroute even niet geldig waren. Maar ja, ondertussen heeft iemand al wel een enorm gebouw hier neergezet en heel veel geld verdiend. En dat geld heeft hij waarschijnlijk wel met iemand gedeeld. Dat nou, tak. Waarschijnlijk wel, want zo gaan die dingen. Maar, we moeten niet alleen maar negatief zijn, want ja, Polen heeft enorm veel vooruitgang geboekt. De statistieken van uh, Transparency International laten zien dat er geen enkel land is waar de corruptie zo sterk is gedaald als in Polen. Corruptie Maar hiervoor is toch niemand bestraft? Uh, niemand voor vervolgd, alleen een, uh, een ambtenaar. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een kleine vis. De burgemeester die is geloof ik uit zijn ambt ontzet, nog. Uh, nee, nee, nee, dat was vanwege een uh, andere zaak, ook een heel smerig zaakje. Uh, het enige wat wel optimistisch is, is dat uh, de man niet meer herkozen is bij de laatste verkiezingen. Er is dus vooruitgang in dit land. Ja, er is vooruitgang waar dat gebouw staat. En morgen gaan we met Metropolis Radio naar Indonesië. Als je daar de goede connecties hebt, is zelfs een straf uitzitten... wegens corruptie eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Ze hebben tv's, er komt lekker eten, ze bestellen massagedames. En s'avonds gaan ze naar huis en slapen ze in hun eigen bed... Dat morgen dus in Metropolis Radio. Rick van der Ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig staatssecretaris van Cultuur voor de PvdA... en nu onder andere hoogleraar Economie Universiteit van Oxford. U komt net uit een vergadering van de Bank of England. Daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. U is het ongetwijfeld ook gegaan over Griekenland. Maar even natuurlijk het nieuws wat deze hele middag beheerst... en de avond gaat beheersen. Het aftreden van Job Corijnt, partijleider van de PvdA. Wat is uw eerste reactie? Treurnis of ja, berusting? Het kon niet anders. Nee, ik denk dat het een beetje meer een reflectie is van hoe de Nederlandse samenleving geworden is. Uh, maar daar uh, kunt u treurig op zijn, of niet? Uh, ja, daar ben ik natuurlijk treurig over. Hm. En dan heb je eigenlijk een, uh, ja, eigenlijk een redelijk fatsoenlijke man. Een integende man die dan aftreedt... omdat hij in het geweld van het populisme ja, trekt. Hij die kar niet. Uh, er wordt natuurlijk ook wel gezegd... dat de PvdA heeft nu meer dan ooit een goede linkse visie nodig... Uh, die zich onderscheidt van de SP. Uh, daar heeft de fractie... Ja, tot nu toe onvoldoende voor aangeleverd. Maar is de politiek niet altijd spijkerhard geweest, meneer Van der Ploeg? Natuurlijk is de politiek spijkerhard. En het ziet het, het je op. Van één ding kan je hem niet beschuldigen dat hij dit voor het baantje gekozen heeft. Hij heeft het echt geprobeerd te doen. Nou, ja. hij, hij moet constateren... Uh, ja, dat het gewoon niet aanslaat wat hij probeert te doen, het fatsoenlijke geluid. Dus mm. dan denkt hij, weet je wat, uh, uh, iemand anders moet het maar proberen... want de partij is belangrijker dan Job, zal die gedachte hebben. En heeft u dan het idee dat degene die hem op gaat volgen... nu uh, dat we dan met een iets minder fatsoenlijk mens te maken krijgen... om nog te redden wat er nee, te redden niet, valt? Want je, fatsoen haalt het niet dus. Nou, je, je hebt fatsoen nodig, maar je hebt ook uh, een zekere straatvechtersmentaliteit nodig... Uh, ja om ook eens af en toe een paar koppen tegen elkaar te kunnen slaan, zowel in je eigen fractie als in het geweld uh, van de politieke discussie met de VVD, uh, de SP uh, en natuurlijk vooral de PVV. Ja. is er voor u een moment aan te wijzen waarop je dacht dit gaat niet goed? Nou, dat kan je eigenlijk. Uh... Je hoopt natuurlijk altijd dat het wel goed gaat, want het liefst heb je in ja. de politiek die bestaat. Ik ben, ben opgebracht met de politiek van mensen als Plato en dergelijke. En dan denk je, ja, daar passen dat soort mannen als Job Cohen in. Maar ja, de, de, de realiteit is dat in Nederland. Ja, dat dat gewoon niet werkt. En dan moet je als partij eieren voor je geld kiezen. Dan heb je een beetje meer uh, straatvechters nodig. Het ja. probleem is dat die uit de fractie gekozen moeten worden. Mm -hmm. uh, uh, uh, dat is uh, ja, uh, natuurlijk een kleine pool. <laughs> daar, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel mensen in zitten. Je had het eigenlijk liever breder willen trekken. En daar zal de fractie zich over moeten beraden. Uh, vrij snel al. Ja. Ja. Heeft het iets te maken met de situatie... waar de sociaaldemocratie in Europa in verkeert? Of is dat onzin om dat erbij te halen? Ja, het heeft er ook mee te maken. Maar we hebben ook de grootste crisis alle tijden. Hm. Uh, nee, niet alle tijden, maar in ieder geval... De laatste, <laughs> sinds, sinds, sinds, sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Hm. En je zou zeggen, als er nu geen reden is... om een sociaal-democratisch geluid te laten horen, wanneer dan wel. Ja. Ja. ja. Even tot slot, dan gaan we naar Griekenland en, enzovoort. Uh, ziet u een opvolger? Ja, er, er zal gewoon een, een, een dagelijkse leiding van die fractie weer moeten komen. Dat, kan natuurlijk, dat kunnen een aantal mensen zijn. Maar het gaat natuurlijk om de partijleider. De partijleider. Ja, ja, de partijleider, nou ja dat, dat zegt u zo vrolijk. Maar <laughs> we hebben natuurlijk een CDA die het jarenlang gedaan heeft zonder partijleider. Ja. Uh, we hebben een soort machtje is daar uh, in feite... Uh, ja, in de regering heeft hij de, de leiding genomen, dus Maxime Verhagen, uh. Maar die had niet het vertrouwen van de partij. Dat moet de PvdA niet hebben. Er moet daar een echte leider komen die ook echt die partij leidt. Ja, maar wat dat eigenlijk is eigenlijk bedoelt... U, zegt, u zei net, de fractie is klein. Je moet dus uit een heel beperkt poeltje, want het moet uit de fractie komen. moet het toch waarschijnlijk een soort interim worden... voordat er bij nieuwe verkiezingen een ik, daadwerkelijk nieuwe leider komt. Ik, ik denk worden. dat het verstandig is om een, om een interim te hebben... die uit de fractie gekozen wordt. Uh, op een gegeven moment moet er dan een, uh, een congres komen. En dan moet er een open verkiezing komen. Ik herinner me dan nog heel goed op het moment dat Ad Melker moest aftreden... om veel onplezierige redenen. Mm -hmm. uh, en toen was er een echte strijd tussen Wouter Bos en uh, Jatsje van Nieuw over en Klaas de Vries, als ik het goed herinner. Ja. En tot ieders verbazing kwam Wouter eruit. Maar die had dan wel het hele mandaat. En die kon daarmee aan de slag. En er, niet, er werd nooit meer aan zijn gezag getornd. Ja. Dus laten we die fout niet weermaken. Gewoon, gewoon een verkiezingsstrijd moet je hebben. Even binnen die, binnen die partij. Uh, die dan gaat om agenda's. Want de partij is een beetje niet duidelijk welke koers er dan moet. Moeten we een beetje de koers... Uh, een beetje tegen de SP aanschurken? Moeten we een beetje tegen de PVV aanschurken? Of moeten we een beetje à la kok doen? Nou, laat daar verschillende kandidaten... Uh... Wat is uw keus? Uh, ik ben ouderwets, ik vind dat uh, je gewoon die economie goed, goed draaien moet houden. En dan heb je meer te verdelen en dan kan je goed sociaal-democratisch beleid voeren. Dus, daar... dus, dus zo slecht was Wim Kok nog niet, nee. Wouter Bos ook niet. Oké. Okay. Laten we daar verder over gaan. U komt net uit een vergadering van de Bank of England. Ja. Is het, uh, daar is het ongetwijfeld heftig over Griekenland gegaan. Ook, maar het ging ook over prudential regulation. Dus hoe je financiële instellingen moet reguleren. Maar ook over, natuurlijk ook over nou ja, Griekenland. Dat, dat, het ene is nu helemaal niet meer los te zien van het ander. <laughs> nee, nou, Griekenland is natuurlijk een, een ander probleem. Uh, daar is jaren en jaren en jaren lang, sinds uh, ik herinner toen ik van school afkwam... Uh, u, u luisteraars zullen van de stoel gelozen, in 1974, even, al heel lang geleden. Geetje. En uh, toen was het de oorlog, toen zijn de kolonellen gevallen ook. Uh, en vanaf die tijd hebben eigenlijk PASOK, de uh, oude wet Sociaal democratische Partij... die heeft uh -huh. daar uh, voor decennia geregeerd. Uh -huh. En ja, de bomen groeiden de hemel in. Uh, mensen konden ja, heel vroeg met pensioen. Uh, in plaats dat ze, als, als ze werkeloos waren... dan kregen ze uh, een uitkering die bijna 100% was. De pensioenen waren bijna 100% van het eindloon. Er werden allerlei uh, kleine schooltjes in het leven geroepen... gewoon om bepaalde kiezers te paaien. Misschien maar met heel weinig leerlingen. Dus nu moeten ineens nou uh, 2000 scholen gesloten worden of gefuseerd worden. Ja. Dus het, het, het, de bomen groeiden in de hemel. Want, want ze werden ook nog lid van de Europese. De Europese Unie, ze kregen de Europese munt, dus ze wilden allemaal die Europese welvaartspijlen hebben okay. zonder te werken aan de Europese productiviteit. Ja. U zei het al, dat, dat, dat hadden ze gefinancierd door te lenen. Ja, dus, ja en, dat, daar, en daar hebben Westerse banken natuurlijk ook weer van geprofiteerd. En die hebben daar hard aan meegedaan. Duitse banken, Nederlandse banken, die hebben het allemaal aan Griekenland geleend... Ja. en dat mogelijk gemaakt. Ja. U beschrijft die cultuur. Uh, ze moeten nu uh, uh, overdrachtelijk, zou je zeggen, een nog grotere slag maken... dan 180 graden. Dat kan natuurlijk niet echt. Maar bij wijze tocht van, moet het. Bij nou wijze van ja, spreken toch moet in... het. Er is geen sector die niet aangepakt wordt. Pensioenen, lonen, ik... werkeloosheidsuitkering. Kan dat? Nou, ik zit hier in Londen. Ik uh, moet natuurlijk denken aan uh, Mr. Svetcher. Ja. Uh, ik, toen zij begon, begon ik mijn academische carrière. Ik deed dat heel goed. Maar in feite doen zij wat Mrs. Svetcher deed in tien jaar... moeten zij in twee, drie jaar tijd doen. Ja. Ja. Om, het, en e het om het even eigenlijk. aan te geven. Uh, U nou, is misschien nog de mijnwerkingsstakingen. En hoe heftig dat ging ja. in Engeland. Nou, dat gaat niet minder heftig hier. Uh, ik zal het maar, uh, uh, euh, ik misschien toch wel aardig om een aantal voorbeelden te geven. Er komt een grootschalig. Uh, verkoop van allerlei dingen die bij de overheid zitten. Dan vraag je, waarom zitten die bij de overheid? In Nederland zijn ze al lang in het privéhandel. Dus spoorwegen, waterbedrijven, mm -hmm. en dat gaat natuurlijk bedrijven. hartstikke goed. Dus uh, dat kan je inderdaad mensen wel aanraden. Nou, dat weet ik niet of je kan aanraden. Maar het is wel vreemd dat zoveel van die dingen in overheidshandel zitten. Mm -hmm. Want dan kan je ook minder goed de salarissen controleren. Kan je ook minder goed ja, een beetje druk op concurrentie hebben. Ze hebben ook nog, nog even... staatsbank en uh, raffinaderijen. Maar even die natuurlijk. vraag, hè? u schetst wat er allemaal moet. En dat is ook allemaal heel begrijpelijk. Maar de vraag is... Kan het? Is het niet zo dat uh, misschien dan wel niet financieel, maar gewoon ook sociaal een, een samenleving implodeert? Als dat nou, in zo'n korte uh, tijd zo top anders moet. Da, daar vrees ik natuurlijk voor. Uh, er wordt 50 miljard verkocht. 2000 scholen gesloten. Uh, enorm bezuinigd. 10 miljard aan bezuinigen. In Griekenland is veel kleiner dan Nederland. Het uh, dus, dus, dus gaat, gaat om gigantische bedragen. Dus je krijgt sociale opstand. Je, je ziet nu al uh, mensen gaan zelfmoord plegen. Mensen oh. gaan van daken afspringen. En dan de vraag is nog. Is er nog wel licht aan het eind van de tunnel? Dus er wordt een heel, in feite een heel neoliberaal uh, uh, ja, keurslijf aangemeten. Uh, en dat moet u dan maar doen. Uh, ja. Minimumloon even laten. En dan hopen we maar dat u eruit komt. Ik vind dan nog iets te mager perspectief. Want je wil natuurlijk. Natuurlijk moet Griekenland ophouden met al die belachelijke dingen doen die ze gedaan hebben. Die gewoon volstrekt boven de stand leven. Maar er is een grote kans, u zegt het zelf ook. Uh, dat het gewoon implodeert. En uh -huh. dat er naar een plan B gekeken moet worden. Ja. Maar wat is plan B dan? Een plan B. Uh, ja, als, dit, als dit niet lukt. Uh, en de kans is eerst dat het niet lukt dan zal men toch moeten gaan kijken niet alleen naar afstempelen van schulden maar dan moet je bijvoorbeeld dat eurotjes die in, in, in Griekenland gebruikt worden krijgen dan een speciaal stempeltje erop en die zijn dan bijvoorbeeld 25% minder waard dan krijg je toch uh, en die mogen, daar mogen ze alleen maar mee betalen in Griekenland dan krijg ja. je er toch een soort noord en zuid euro en dat is toch maar, maar, en dat is, maar het gek het... ja? is er is steeds meer het besef dat uh, wat dus nu gebeurt hè, nu dus die 130 miljard aan noodhulp en dan uh, komt nog eens 100 miljard bij aan kwijtscheldingen van de commerciële banken. Ja. Dat is een enorme, enorme, ja, enorme geste, een enorm enorme pakket. Wat nog, ik heb nog nooit zo'n groot pakket gezien. Ja. Het kan zijn dat het toch niet lukt. En, en als dat niet lukt. Ja, dan ga je echt naar plan B kijken. Wat, naar... wat is de stemming bij de uh, Bank of England hierover? Hoe dit af gaat lopen vanavond morgen? Nou ja, voor, voor allereerst zijn ze natuurlijk dolblij... dat zij zelf niet in de Europese muntunie zitten. daar besteden ja. ze dan het meeste van de tijd van die vergadering Nee, nee maar, dan... nee, maar dat, is, dat is wel het eerste eventjes wat opgemerkt wordt. Wat een mm -hmm. zegen het, is het voor ons. Maar een tweede zit Engeland niet te wachten... op een collapse van Griekenland. Want dat betekent dat ook uh, heel Europa plat op zijn gat gaat. Ja. En dat is gewoon voor de afsprek. Maarten van Engeland is afgrijselijk. Dus en, en ook voor de rest van de wereld. Dus, dus ook Engeland heeft er een belang bij dat dit uh, probleem in Europa opgelost wordt. Dus en men het is kan. het oneens met mevrouw Kroes die zei van geen man overboord als Griekenland eruit dondert. Nou ja, het kan. Het, eh, er ja. is Griekenland dondert er nu uit. Want hoe je het ook went of keert. Er wordt voor, uh, voor 230 miljard, wordt er gewoon, uh, worden ze geholpen. Mm -hmm. dat is dus, ja, en betekent dus dat Griekenland dus niet aan die schulden voldoet. 130 miljard leningen en 100 miljard wordt ja. gewoon afgeschreven. Dat is toch een, wat ze dan noemen een, een orderly default. Een nette bankruptie. Het, het is niet eens zeker dat dit erdoor komt. Maar stel dat het erdoor komt, dan zijn de verwachtingen... dat dan de schuld daalt naar 129 procent. Ja, en, en dat, dat moet 100, 120 zijn. En dat is dan weer voor Duitsland en met name ook voor Nederland weer onervaardbaar. Ja, dat gaat dan om die extra 9, 9, 9 procent... Van nationaal inkomen. Ja. Ik denk dat dat gaat om 10, uh, 15 miljard euro. Dat kan met dit zulke grote pakketten kan dat wel gevonden worden in de, in de, in, in de mouschaten. De, de, ja. Door met wat rente hier te, te, te rotzooien. Door hier en daar nog een genoegdoening te doen. Daar kan politiek uh, uh, uitkomen als men wil. Hmm. Hmm. En als het politiek zo moeizaam gaat zoals het in Europa gaat... is het toch een plan om te zeggen... we leggen de hele bunch lekker bij het IMF... en laten we eens kijken wat die ervan brouwen. Nee, Zonder dit is, alle dit is ik ik, her, ik herken in het uh, pakket wat opgelegd is alle tekenen van het IMF uh, en niet van de Europese Unie. Uh, het zijn echt alle beleids uh, uh, dingen die ze moeten doen, zoals die privatiseringen... de pensioenen verlagen, de overheidssalarissen verlagen... de salarissen bij de staatsbedrijven verlagen... 30.000 ambtenaren ontslaan, waarvan 15.000 het jaar 2012... Versoepeling ontslagrecht. Nou, uh, als Mark Rutte dat zou lezen... dan heeft hij nog een behoorlijk VVD-programma om af te maken. Kijk, meneer Van der Ploeg, heel erg hartelijk bedankt. Ook namens scher, graag tot een volgende keer... want we zijn hierover natuurlijk nog lang niet uit. Nee, dat gaat nog door. Daar, daar ben ik ook bang voor. Hartelijk bedankt. Dank u wel. De villa is zo meteen na het nieuws bij u terug met ons panel Schuld en Boete. En om half vijf begint op deze zender live de persconferentie van de afgetreden Job Cohen. Tot zometeen na het nieuws. Scherpe vragen. Zijn dat inderdaad de verhalen die u hier regelmatig hoort van de zorgverzekeraar wil niet dokken? Dicht bij mensen. Je mag oude mensen niet op een gruwelijke wijze de dood injagen. Het ochtendhumeur. Zo leuk is het nou ook weer niet om een groot deel van de zaterdag een rondgang te maken langs verschillende supermarkten. Nieuws met een knipoog. Hoe komt die Spaanse mug in een emmer in het centrum van Appingedam terecht? Ik zou het niet weten. <laughs> Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtends. Radio 1.